538 nieuws. 10 uur. Goedemorgen. Ik ben Esther Dijkstra. Praten over gokproblemen is voor meer dan de helft van de Nederlanders... een taboe. Dat blijkt uit onderzoek van de zo weten, Zo weten veel mensen niet waar ze naartoe moeten bij een gokverslaving... en durven ze ook in de omgeving geen hulp te vragen. Bijna de helft van de Nederlanders gokt minimaal één keer per maand. Er zijn zeker vijf Nederlandse modellen geronseld... voor Jeffrey Epstein, dat heeft RTL ontdekt. De man die dat deed werd ruim duizend keer genoemd in de epstein vuils Twee vrouwen bevestigen dat ze zijn benaderd door die man... maar wisten niet dat hun foto's naar Epstein gingen. Ze dachten dat ze een carrière in Amerika zouden krijgen. Schaakgrootmeester Jan Timman is overleden. Hij was al langere tijd ziek. Timman begon met schaken toen hij acht jaar oud was... en werd grootmeester op zijn 22e. Hij werd later zelfs tweede van de wereld... tussen grote Russische schakers. En dat gaf hem de bijnaam The Best of the West. En de Zuid-Koreaanse oud-president Joon moet de rest van zijn leven de gevangenis in. Omdat hij ruim een jaar geleden een staatsgreep wilde plegen. Tegen hem was de doodstraf geëist, maar daar ging de rechter niet in mee. Bij de rechtbank stonden honderden aanhangers van Joon. Ze zwaaiden met vlaggen en riepen: laat hem vrij. En ik heb het weer nog voor je. Het is grijs en in het midden en zuiden. Sneeuw of natte sneeuw. En let dan ook goed op op de weg. Vanmiddag gaat het dooien en wordt het 2 tot 4 graden. En dan gaat het regenen. En later op de dag wordt het dan weer droog. En dat was het nieuws op Radio 538. Ja Esther, dankjewel. Dan 538 verkeer. A9 Alkmaar, Amstelveen. Droogte van de wijkentunnel, 11 minuten extra reistijd. A22 bevenwijk Telsen bij Bevenwijk, 17. En de A59 Zonzeel, Os bij Os ben je 13 minuten langer onderweg. Snelheidscontrole A4 Den Haag-Delft bij... Den Horen 53,0 en de A16 Dordrecht-Breda bij Moerdijk 45,8. En het is er bijna weer tijd voor de 5 van het bedrijf. Ja, heel gezellig, we gaan richting de Chihuahuas. De 5 van het bedrijf van Trim Salon Pretty Doodles binnen nu in de party. Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e: elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt.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 Nu bij Gamma, 25% korting op binnen- en buitenverlichting. Bekijk alle acties op gamma.nl, in onze digitale folder... of kom langs in de bouwmarkt. Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren. Fiskusproef op één verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig. De 538 Zomerweken. Luister en win. Jouw vakantie naar de zon. Buenos the Het zijn de 5-8 zomerweken. reizen te winnen naar de zon en de 5 van het bedrijf: Trim Salon. Pretty Doodles. 5-3-8. De 5 van het bedrijf. 5, 5. De vijf van het bedrijf. 5. Nummer 5 voor Janet Jackson: Together Again. Soundtrack voor zwoele Savannah van de Elton John in de 5 van het Bedrijf... met Can You Feel the Love Tonight? 538, de 5 van het Bedrijf. In de 5 van het Bedrijf. Voor deze donderdagmorgen een, een warm welkom. Je bent bij je vrienden van 538 op je 5-jaar werkdag. En vandaag in de 5 van het Bedrijf op het podium... Trimsalon Pretty Doodles. Ja, Goedemorgen Denise. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, ja, Hoe is het op dit moment in Trimsalon Pretty Doodles... Ja, goed. Maar er staat ik er ook. Deel, uh, Ja. Ben ik bezig met een workshop te geven, dus... Uh... Oh, wat leuk. Dus staat er dan ook een doodle op tafel? Ja, zeker. Of noem je dat de werktafel, de werkbank? Hoe noem je dat? De trimtafel. De trim, natuurlijk. De trimtafel. Dat allitereert ja. ook zo lekker. Ja, heel fijn. Hé hey Denise, ja, hoe lang ben je er bezig met één uh, labradoodle? Eh... Uh... Ja, als het, echt met, Voor een trimbird ben ik echt uh, ja, ongeveer twee tot drie uurtjes met een, uh, een, trim, een trimbird bezig. Ja. Ja, ja, maar dan ziet de doodle er natuurlijk ook weer als nieuw uit, zeg maar. Ja, zeker. ja, kan ja. Die, ja Dan kan hij zo mee naar een modeshow. Ja. ja. Hey, en wat, wat ik ook nieuwsgierig naar was, als uh, eigenaresse van Trimsalon Pretty Doodles... heb je dan ook doodles thuis? Nee, ik heb zelf geen doodles thuis. Nee. Oké, okay, je denkt genoeg doodels gezien de hele dag. <laughs> ik, ik, ik zie altijd heel veel hondjes bij mij op tafel, dus dat, dat zijn altijd mijn hondjes, zeg Ja, ik. precies. Ja. Je <laughs> doet uh, drie of vier per dag, hè, zo gemiddeld. Oh, ja, klopt. Nou, wat goed. En met hoeveel mensen werk je daar, Denise? Want je, jij bent eigenaresse, dus heb je daar nog iemand in dienst? Of doe je het alleen? Ik doe het helemaal alleen. Nou, kijk. Ik zie de afdeling ja. taarten hier van... Oh, ik ga het een duimpje omhoog. Dat is overzichtelijk qua taart bestellen. Ja. <laughs> ja. Wat leuk. Wij sturen een taart naar, naar de trimsalon, Denise. Omdat je hebt opgegeven voor de vijfde bedrijf. Ja, oké. Okay, hartstikke bedankt. Dus uh, slagroomtaart lus je wel, toch? Ja, zeker. Oh, kijk, heel goed. Nee, dat is uh, fijn om even te weten. Uh, succes met de doodles. Uh, hoeveel komen er vandaag langs? Uh, vandaag komen er drie langs. Oké, okay, hartstikke gezellig. Stuur een fotootje zometeen. En werk ze. Ja, is goed. Hoi, dank mooie dank dag. Wel. Hoi, hoi. Doei. Vijf van het bedrijf. Trimselen, Pretty Doodles en Samba is hier. Addressed. You have... De favorieten van jou en je collega's nu door. Via 538.nl/slash bedrijf. Hey. I'm going out Like a woman face, you know your brain... <laughs> Feel like a woman in de vijf van het bedrijf. Ja, van de poedels tot de labradoodles Bij trimsalon Pretty Doodles uh, gaan alle pootjes de lucht in. Inclusief die van Snoop Dogg, denk ik. Uh, want je luistert naar de vijf van het bedrijf. Van Denise en haar harige vriendjes. Maar ook uh, deelnemers met minder beharing zijn uh, warm, ja, van harte warm welkom hier. Sterker nog, je bent hoe dan ook welkom om je vijf van het bedrijf door te geven. Dat doe je via 538.nl slash bedrijf. Denk je, ja, raar, dat is allemaal veel gedoe. Je kan ook gewoon appen. Stuur even vijf liedjes, de naam van het bedrijf. En doe dat met de 538-app voor de vijf van de bedrijf. Bedrijf. Dus vijf liedjes, de naam van het bedrijf en drop dat in de 5Jacht app Of doe dat via vijfdejacht.nl slash bedrijf. Mag allebei. Even de lijnen met je doornemen. Ray op het podium aan het voorbereiden voor Damn, where is my husband? Na deze nummer 1 van de poedels en de labradoodles. Dit is Gotje. Gotcha. We like when you said you felt so happy you Told myself that you were right for me But felt so lonely in your company But that was love to make us still Lekker hè, die kou. Met heerlijke warme erwtensoep van Unox. Een dampende kont tot aan de rand toegevuld. Je kan niet wachten om die eerste hap te nemen. Nog even blazen. Alvast even ruiken. En dan. Hmm, dat is het gevoel van thuis. Orders die blijven binnenstromen. Overal op kantoor video bellen. vlug e-mails versturen.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 De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Fan of the Year 2026. Luc en Eva voelen zich heel jazeker. Want ze weten precies wat ze zonder zorgen kunnen bieden op hun eerste woning. Niet door een schenking of rijke ouders, maar gewoon door hun hypotheker. Mooi toch? Wil jij je ook jazeker voelen? Ga langs bij jouw hypotheker voor een gratis oriëntatiegesprek... of kijk op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker. Gesmolten. Gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van Oldtimersdrop.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 Geniet maar even van dit McDonald's momentje. Je luisterde naar de McMuffin Beef and Egg. Vers getoost met gesmolten cheddarkaas. Kom hem lekker halen bij McDonald's. Voor elke stijl de juiste afwerking. Blintenfabriek.nl Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven...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 Gun jezelf een Alping. Nu tot 20% wintervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op Alping.nl. Dennis Dennis Ja, vrolijke donderdag hier met de hits van 5 en Ray. Where is my husband? Rio 538 I'm a Zal ik... Your husband is coming. De 538 Werkdag.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 Dag, Dennis hier met YouTube, beautiful day. In het thema van de 25e zomerweken zou je kunnen zeggen, it's a beautiful day! Wat voor vakantiemensen ben jij? Ben jij een stevaste strandganger? Lekker het zand tussen de beelnaad. Of de toegewijde toerist kan allebei natuurlijk. De Zomerweken. Ja, hoe je je zomer ook wil gaan besteden. dit jaar 58 zorgt ervoor dat je dat op een heerlijke bestemming kan doen. Als je maakt kans op een reis richting de zon tijdens de 538 Zomerweken. Dus wil je een keer uh, met toestemming de grenzen overgaan? Let dan op. Ik laat je even een zomerhit horen. Daaruit hebben we een woordje weggeplonst. Lekker plonsen. En weet je welk woord het is? Dan bel je meteen met de studio van 58, 0909 3050 Kom je in de show? Mag je een poging wagen om het juiste antwoord te geven? Heb je het goed? Dan geef je een slinger aan ons zomerrad hier in de studio. En dan hoor je naar welke bestemming je reis gaat. We hebben ook een joker. Maar heb je het fout? Dan is de kans voor de volgende bellen in onze zomerweken Aasgierenlijn. Dus let heel goed op, want dit is vandaag je opgave. verstopt op de plek van de plons. Nu bellen met 0909 3058 voor de 58 zomerweken. Een slinger aan het grote zomerrad. En jouw bestemming uitkiezen hier in de studio. Bellen maar met 58. Dit is Taylor Swift, de Veto van I heard you on the megaphone You see me all Are quite the pyro. You light the match to watch it Cold You saved my heart from the fate of Ophelia ...van deze gaga. vijfde Vijfdeugends werkdag. Always remember us this way. De 538 Zomerweken. Ja, de 538 Zomerweken. Alle DJ's verschijnen deze week ook. in de Rokjes in de studio. En Ilona, goedemorgen. Goedemorgen. Oh, ja, goedemorgen. Ja, jij bent de hele dag aan het knutselen, hè? Ik ben de hele dag aan het knutselen. Oh, wat heerlijk, meid. Lekker. En waar doe je dat? Ja. Ik ben ook in Delft met de Sticker Studio. De Sticker Studio. Dus wat goed. De Sticker Studio, ja. En, uh, ja. ik neem aan dat jullie dingen bestikken. <laughs> ja, wij bestikken uh, auto's, gevels, uh, bedrijfskleding, borduren. Oh ja. Wat ik had daar allemaal gek niet beginnen. Als we alles op maar ergens op de plakken, dat doen wij. <laughs> nee, wat leuk. En is jouw huis dan ook beplakt met stickers van de Sticker Studio? Nee, maar huis. Nee, nee dat is het. zeker niet. Nee. Hey, uh, Ilona, wanneer ben je voor het op vakantie geweest? Uh, zeven jaar geleden. Uh, zeven jaar geleden? Ah. Oh, dat is te lang. Ja, dat zeven is te jaar, lang. Zeven jaar te lang. Is zeven jaar te lang. Zeven jaar te lang. Zeven ja. jaren lang. Nou goed. Uh, ja, we hadden een hele leuke opgave voor het spellelement. Laat ik die even aan je horen. Ja, oh, oh, yeah. oh, oh, oh, oh. nou, er, er wordt wat afgeplonst, hè. In deze Playa Hiti, The Summer's Magic. Ja, welk woord hebben wij weggeplonst? Imagine. Imagine, even luisteren. Ah, dat is het goede antwoord. Hartstikke lekker. Nou, dat heb je goed geregeld. Je mag een slinger gaan geven aan ons zomerrad. Ben je er klaar voor? Ja, ik ben er helemaal nou, klaar voor. we hebben voor. superproducer Megan staat bij het rad. Nou, Megan, geef hem maar een slinger. Zo, eens even kijken waar we uitkomen, Ilona. Oh, Megan heeft er heel hard aan gedraaid. Of Rick Romijn heeft hem vanmorgen weer gesmeerd, denk ik. Eens even okay, kijken nou. waar wij uitkomen. Wij komen uit bij een compleet verzorgde trip naar Bulgarije. <lacht> Gefeliciteerd! Dank ja, ja, Je Je schreeuwt zo hard dat de audio wegvalt, dat is een goed teken. Oh, Gefel ja, nee, maar, nou, ja, gefeliciteerd. Nee, uh... dat maakt niet uit. Gefeliciteerd! Hé, wat lekker. Nou, Ilona, je gaat op een zomervakantie... je gaat op een zomervakantie, plus één naar Bulgarije. En ik wens je oh, daar dat... heel veel plezier. Nou, het gaat helemaal goed komen. Ja. Jeetje, wat een tof zeg je dit. Nou, ja. lekker toch? Stuur een fotootje als je er bent, hè? Ja, zeker. Ga ik zeker doen. Ik wens je een hele mooie dag daar. Oh, Alright Groetjes. Hoi hoi. Hoi hoi, doei. Move this back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 I Ilona won net voor het eerst in zeven jaar gaat ze weer op vakantie. Een mooie reis naar Bulgarije. Ze zegt net aan de telefoon nog, ik denk het lijkt wel of ik droom. Dat is toch mooie, vijf jaar laat gewoon dromen uitkomen in de vijfde jaar zomerweken. Laten we vandaag meer kans, we spelen een nieuwe ronde beroepjacht zometeen. Daarvoor natuurlijk weer geld in kassen en Esther is met het nieuws. Goedemorgen. Goedemorgen. En wat heb je voor ons? Ja, ondanks de griepgolf toch het minste aantal ziekmeldingen in jaren. En hoe dat zit, dat hoor je zo. Raamdecoratie kiezen... Karwaij regelt het. We komen gratis bij je thuis voor advies. Boek nu je afspraak op Karwij.nl. Karwaij, maak het mooier. Nu bij Koebloe. Korting op Beko Wasmachines en Drogers. Bestel de beste voor jou in de Koebloe app Pop, mogen allemaal vrienden komen gamen? Wat? Allemaal?